9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Debora ja, Blekkenhorst en Robert Meder. Goedenavond, we blikken terug op de ene na laatste dag van de Tour... met Henk Lubberding. En we hebben nog altijd een tafel vol boeiende gasten. Eerst het NOS Nieuws met Juri Sobinski. In Colorado heeft de politie een explosief gecontroleerd... tot ontploffing gebracht in het appartement van James Holmes. Dat is de man die gisteren in een bioscoop 12 mensen doodschoot.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 Bij de bosbranden in Portugal is een dode gevallen. In Abrantes, in het midden van Portugal, kwam een brandweervrouw om het leven. In Algarve, in het zuiden, breiden de bosbranden zich razendsnel uit. Ruim duizend brandweermensen en reddingswerkers in de Algarve... kunnen de vuurzee nauwelijks aan. Zes brandweermensen raakten gewond. Er zijn blushelikopters en vliegtuigen ingezet. De Russische bariton Yevgeny Nikitin heeft moeten afzeggen... voor een optreden op de Vestspielen in Bayreuth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 Ze beklom gisteren samen met haar man een berg op ruim 150 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Zagreb. Haar echtgenoot alarmeerde de hulpdiensten toen zijn vrouw onwel werd. Toen een arts met de reddingshelikopter op de berg was afgezet, was de Nederlandse vrouw al overleden. Het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen. Morgen vrij zonnig en enkele stapelwolken. Het blijft droog en wordt maximaal 22 graden.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Onze vrienden van de avond zijn schrijver Leon de Winter. Lektorveiligheid Jaap Timmer over de schietpartij in de VS. En de baas van de huisartsen, Steven van Eijk. Maar eerst de butler. Hier zijn Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Ja, want de butler mag de gevangenis verlaten. De voormalige butler van de paus wel te verstaan. Hij zat twee maanden vast vanwege de zogenoemde Fatih leaks En nu wordt hij onder huisarrest geplaatst. Dat heeft de woordvoerder van het Vaticaan vanavond bekendgemaakt. Angelo van Schijk in Rome. Goedenavond, Angelo. Goedenavond. Ja, ja, die Fatih leaks, hè. help ons nog even. Wat zijn ze ook alweer? Eigenlijk komt het meer op het lekken van vertrouwelijke documenten... uit het Vaticaan en persoonlijke correspondentie van de paus zelf. Nou, die butler... Paolo Gabriele werd in mei gearresteerd. met het bezit van een aantal paparazzen. en hij zou die door hebben gespeeld naar de pers. En een van de. er ja, is ook een boek over geschreven, Sua Sanita, Zijne Heiligheid. door onderzoeksjournalist Gianluigi Nucci. En eh, dat boek zou dus voor een deel gebaseerd zijn. op, op de documenten. die, eh, die eh, Paolo Gabriele had meegenomen. en nou, wat erin staat. In die documenten zijn veel brieven, onder andere een brief van Monseigneur Maria Vigano, de voormalige tweede man in het, in het uh, Vaticaan. En in die brief smeekte hij bijvoorbeeld om, de paus niet, om, om hem niet over te plaatsen, omdat hij uh, de corruptie binnen het Vaticaan aan de grote klok heeft gehangen. Nou, dat soort, dat soort dingen kwamen dus allemaal naar buiten. Uh, moordcomplotten tegen de paus, afijn, één grote slangenkuil... Waarin een, een heftige machtsstrijd heerst. Ja, en dat vind ik niet fijn uh, in het Vatikamers als dat er buiten komt. Nee, maar Gabriele handelde uh, alleen, zo lijkt het. Maar is dat ook zo? Ja, de advocaat heeft dat vandaag gezegd. Uh, Nootsi, de journalist die dat boek heeft geschreven, die zegt. Uh, of, die heeft laten blijken dat er meerdere bronnen zijn. Er zijn bronnen, noemt hij trouwens Maria. Um, en, en, er wordt vermoed dat er zo'n twintig lekken zouden zijn binnen het Vaticaan. Dus niet alleen uh, Paulo Gabriele, de butler, maar ook uh, allerlei hoge, hoge prelaten, kardinalen, bischoppen en ook prie, gewoon, gewone priesters binnen het Vaticaan. Dus het lijkt een beetje, uh, een beetje cruedo. Hè? De butler heeft het gedaan, dan ja. zijn we er gauw vanaf, deksel erop, klaar. Um, dus dat is nu wat er, wat er uitgezocht moet worden. Maar Gabriele is dat nu nog steeds de enige verdachte. Ja, want wordt het wel verder uitgezocht? Ja, ja, ja, ja, hij wordt nu uh, onder huisarrest geplaatst. Hij, krijgt, uh, hij kan gewoon naar huis. Binnen, uh, hij woont in het Vaticaan met zijn gezin. En um, nu wordt er een onderzoekscommissie opgezet van kardinalen. Die gaan uitzoeken wat er precies, uh, wat er precies ja, allemaal gebeurd is. Nou, die onderzoekscommissie zal een rapport maken en die gaat dat uh, naar, de, naar de paus uh, overbrengen. Die kan beslissen of hij hem wil laten vervolgen ja, of nee, dat hij hem gratie verleent. Uh, maar hij, wordt, hij moet dus wel terecht staan voor de, de Vaticaanse rechtbank. En uh, dan hij wordt diefstal ten laste gelegd. Hij kan 1 tot 6 jaar cel krijgen. Leon de Winter, die heeft het verhaal ook aangehoord? Ja, ik, ik ben zo benieuwd door wie die dan gearresteerd is. Door de politie van het Vaticaan hebben ze ook een eigen gevangenis daar? Ja, ja, ja. Zelfs een eigen politiebureau. Zo. Daar heb ik zelf ooit ook nog eens een keer ingezeten? Voor wat? <laughs> Ik, ik, ik gaf ooit uh, uh, tours uh, in de in rondleidingen in de Sint-Pieter. En dat was semi-legaal. Toen werd ik op een gegeven moment opgepakt. En toen moest ik aan de achterkant van de Sint-Pieter er weer uit. Uh, dat was wel zo bijzonder, want dan kom je niet zo vaak. En toen uh, werd ik in een klein politiebureau geleid. En daar werd, uh, werden foto's van mij gemaakt. Kans, ik was niet alleen hoor, er waren er nog meer. Maar er is dus inderdaad een klein politiebureau. En een kleine gevangenis. En daar heeft dus die Gabriele in gezeten. Heb je dus je eigen tour gehad eigenlijk? Ja, ja, ik was op een plek waar veel mensen niet kwamen in ieder geval. Nee. Dat is toch heel bijzonder? Het is zich wel bijzonder. <laughs> een beetje de butler en de rondleider wordt het dan, uh, Angelo. Uh... Ja, de, de, de butler en de tourguide. Ja, zoiets. Ja. Uh, Angelo van Schaik in uh, Rome over de Fatilix. Dankjewel. Nederland, Puerto Rico, de uh, honkbalweek. Nederland stond 1 0 achter nog steeds, Henny. Nog steeds. En dat is toch een opvallende stand. Dat was ook tegen de Verenigde Staten. Gebeurt zelden dat een hoembelwedstrijd in 1-0 eindigt. En het ziet uit dat het uh, nu ook weer het geval is. Want Nederland zit in de allerlaatste slagbeurt normaal gesproken. Of het moet gelijk worden, Dan gaan we verlengen. Maar uh, ja, op de werpers van Porto Rico... want op dit moment staat de derde werper al op de heuvel... bij de uh, uh, mannen uit het Caribisch gebied. Uh, daar hebben de Nederlandse slagmensen weinig vat op. Overigens ook de tegenstander heeft weinig vat gehad op David Bergman. Slechts één punt gescoord in de vierde inning en we zitten nu dus in de eerste helft van de negende inning. Er is nog niemand uit, maar de eerste slagman is voor Nederland de korte stop Michael Duursma, maar hij gaat al meteen uit met drie slag. Dus nog twee mannetjes uit en dan is het afgelopen voor Nederland in deze wedstrijd. En dan gaan we morgen middag om vier uur de finale Puerto Rico-Cuba zien en morgen om twaalf uur. Uh, dus aan het eind van de ochtend Nederland tegen de VS om de derde en vierde plaats. Het is nog niet zover, maar er moet weer een klein wondertje gebeuren. Wil Nederland deze wedstrijd nog winnen? Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Sit around and hold a conversation With somebody who don't know where he wants to go I'm talking about people groovy people. So is it yeah. Jaap Timmer is er nu ook, lector Veiligheid uh, aan de Hogeschool uh, Windersheim. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Uh, we gaan even naar het honkballen, hoor ik net. Uh, dus tot ziens zou ik zeggen, uh, was een <laughs> kort bezoek. <Ja. laughs> en die houtkamp bij uh, nederland Puerto Rico. Het kan uh, kort zijn, Robert. Het is afgelopen, het wonder is uitgebleven. Oh. de Puerto ricanen op het veld met de nationale vlag, want ze zijn heel blij. We spelen morgenmiddag de finale tegen Cuba mm. en dat wordt een kraker. Maar ook de wedstrijd om de derde, vierde plaats. Nederland tegen de Verenigde Staten wordt zeker een leuke wedstrijd. Jammer voor Nederland, de huidige wereldkampioen, dat ze het niet hebben kunnen bolwerken. Verliezen met het uh, kleinst mogelijke verschil, namelijk 1-0 tegen Puerto rico Goed, dankjewel In die Houtkamp. Ja, op Tim is toch maar blijven zitten, gelukkig. Ja. Uh, ja. Nogmaals, was Lector. Toch? Ja, Joris, het toch. Lectorveiligheid, hogeschool, winnen zijn nog maar een keertje. Uh, van huis uit socioloog, overigens. Klopt. Uh, even over die daad in de Verenigde Staten, die schietpartij. Is zoiets nou op enige lijn wijze te voorkomen? Um, je moet vooral kijken naar de dader en zijn historie. Zijn, zeg maar, zijn opbouw van zijn gedachten, zijn fantasieën, zijn, zijn intenties om dit soort dingen. om zoiets te gaan doen. Um, en um, dan is het de kunst om het moment dat hij zich daar mogelijk over uit tegenover iemand in zijn omgeving. Of er iets mee doet op het internet. Dat is heel vaak uh, tegenwoordig de plek waar men toch uh, al dan niet verhuld over dit soort dingen communiceert. Intenties uit, uh, bedoelingen of achterliggende gedachten. Of, um, en dan... Is het misschien hier af en toe mogelijk uh, om zo iemand te stoppen? In Nederland zijn een paar jonge lui die zo'n schoolshooting uh, uh, van plan waren uit te voeren. In ieder geval daarover ieder geval nadachten dat ze daarmee waren. bezig waren. Ja. Ja. Nou ja, voor alle wapen hadden gekocht in een enkel geval. Zijn dus uh, preventief uh, opgepakt. Uh, en daarmee is die zondaad mogelijk voorkomen. Maar als je die route dus niet, ja. niet ontdekt, mm -hmm. dan is het, uh, bedoel, uh, is het niet meer te voorkomen eigenlijk. Dat is de enige manier om het te voorkomen. Ja, dit zijn er vaak al tijden mee bezig. Soms al jaren zijn dat allemaal aan het voorbereiden. Zijn zich die fantasie aan het, aan het opbouwen. Hè? Er wordt gesproken in, in de onderzoek in de literatuur... over dit soort dingen, over de pathway to violence. Uh, en dat zegt zo'n opbouw. Uh, en uh, sommige uiten zich heel verholen. Uh, en, en achteraf hebben dan sommige mensen in de omgeving... familie, vrienden, klasgenoten, of wat dan ook, collega's... Uh, die zeggen achteraf: Goh, heeft hij, dat daarmee, heeft hij dat daarmee bedoeld? Of oh, was dit zijn intentie? Ik snapte het al niet. Of Ja, ik maak het me al zorgen. Maar ja, wie ben ik om uh, naar te vragen? Dat is ook een beetje, denk ik, het motto wat we met dit soort dingen moeten doen. Je kunt misschien maar beter eens een vraag te veel stellen. Ja, maar zoals uh, de en de winter, vraag, dan een vraag te weinig. Eerder deze uitzending uh, ook al zei... we leven ook eigenlijk in een tijd en in een maatschappij... waarin mensen eigenlijk gewoon misschien wel jaren op zichzelf kunnen blijven... en, ja. en niet eens de deur uit hoeven om boodschappen te doen of om eten te kopen. Want dat kunnen ze allemaal laten bezorgen. Dus, ook dat nog. Ja, ja hoe, hoe ontdek je dit? Nee, dat is niet. ik zal niet zeggen dat het makkelijk is. Een ja. um, het is en de enige manier? Het is een manier. Um, en, en toch gewoon ja, in je omgeving om je heen kijken. Uh, lopen hier mensen... Uh, ja, we moeten ook niet vreselijk achterdochtig worden, allemaal ten opzichte van elkaar. Nee, maar we, uh, we, we zien wel een hoop. Alleen uh, dat vaak val, valt hetgeen je ziet niet op een plek. Snap je het niet? Uh, of, uh, ja, ja, maar door de... Op dit moment leidt de discussie in Amerika natuurlijk weer helemaal op als het van wapenbezit. Ja. En daarvan zeg je niet dat dat een rem zou zijn. Want dat houdt deze mensen niet tegen. Die dat houdt deze autos. mensen niet tegen. Nee, bovendien is dat in Amerika waarschijnlijk ook niet echt een haalbare... Nee, Leon, die weet er wellicht wat meer van uh, uh, haalbare zaak. Maar ook in Nederland. Uh, ja, die, die jongen in Alphen, um, die heeft het gedaan. Ook met legale wapens, uh, helaas. Um, zelfs in Nederland kun je ook dat soort wapens langs de illegale weg Maar los daarvan. Wat ik wilde zeggen is... Kijk naar nou Breivik bijvoorbeeld. Ja. Zijn moeder zet er een bordje eten voor de deur. ja terwijl hij in zijn kamer zat. En, ja. en belt op zo'n moment niet de politie. Hoe kun je verlangen van mensen als ze zien dat iemand zich anders gaat gedragen... dat hij dan naar de politie stapt? Je bent eigenlijk je eigen familie een beetje aan het verlinken. Zo voelt het een beetje. Nee, zo voelt het natuurlijk. Ja, hoe kun je verlangen? Ik denk niet dat we met elkaar van elkaar moeten verlangen. Ik denk dat, dat je eigenlijk de intentie moet hebben... om op die manier niet met anderen om te gaan. En je ja. gewoon aan, aan de bel moet trekken van... Ja, ik neem dit waar, ik vind dit vreemd. Uh, en ik ga er dan maar iets mee doen. Ja. En ook al is het je eigen kind. Maar je dit zegt, zijn natuurlijk... Als mijn dochter zich zo zou opsluiten... Uh, ja. zou ik zeggen... Uh... Wat is er aan de hand? Kom we gaan even praten, Precies. bijvoorbeeld. Ja. Maar er is maar... natuurlijk meer aan de hand... dan alleen maar tussen de relatie tussen jouw dochter en jou. In zo'n ja. gezin is natuurlijk iets wezenlijk mis. Want die ja. moeder heeft dat bordje daar neergezet. En is iemand die een relatie heeft met haar zoon... waarin dit allang normaal is? Ja, maar we, we hebben natuurlijk ook geleerd... in onze winter... samenleving de afgelopen 50 jaar... om... Alles wat, wat, wat, wat rookt naar sociale controle om dat af te breken. En hier ja. heb je natuurlijk een van de dilemma's van, van ja. een ge -atomaise, ge -atomaise, Nou, Ik bedoel, ik dat iets, Nee, oh. atomen. Atomen. Ja, ja, ja. Individualiseren. Geïndividualiseerd, laat ik dat maar gebruiken. Ja. Van een samenleving natuurlijk, waarin we, waarin we he, echt helemaal teruggevallen zijn op onze eigen individualiteit. Familieverbanden moesten natuurlijk, en met enorme voordelen, vergeet dat niet, want familiebanden kunnen ook een vloek zijn. Uh, die moesten worden afgebroken. Uh, elkaar zoveel mogelijk ruimte uh, geven. Uh, wat fantastisch is. Maar je hebt hier natuurlijk deze, deze gevallen. Van mensen die, die waargenomen moeten worden. Uh, waar natuurlijk zeker familierelaties familie familie een enorme belangrijke. Beperkende rol zouden kunnen uh, spelen. Uh, toezien zoals de moeder die inderdaad uit dat bordje neerzet. Maar de deur niet open doet. Ja. En natuurlijk iets verschrikkelijks. Maar tegelijkertijd ja, is dat zoals wij met elkaar omgaan. En dat enorme voordelen heeft. Uh, maar wat je omschrijft is alle. het veranderen van een maatschappij waarin de rol van de kerk is weggevallen sociaal netwerk. Waarin de speelveldjes weg zijn getrokken uit de ja. grote steden. Waarin je eigenlijk elkaar niet meer tegenkomt. Ja, en waarin mensen in toenemende mate, ik zie het ook bij mijn eigen. Het is gewoon een jongensverschijnsel natuurlijk. Op het internet gaan leven. Ja. Ja. En, en toch uh, is dat een sociale happening. Ik denk dat een heleboel ouderen denken dat jongeren daar geen contact met elkaar hebben en dat het ook niet diep gaat. Maar als je daar toch wat meer op inzoomt... wat zij op hives delen en de foto's op flikken... Ja, en, en, dus, en om te bestaan, om te functioneren, om te overleven... om de huur te kunnen betalen, om te eten en te drinken... en alles wat je nodig hebt om überhaupt als individu te kunnen overleven... niemand anders nodig hebt. Ja, ja. Ja. En, dat is, en dat leidt tot, tot deze, deze, deze, deze waanding. Maar bedenken. geef je niet juist dat die sociale media juist... Veel meer van jezelf prijzen. Nee, want het is een fake, is dat nou het is een juist fake een... identiteit. Het kan ja. fake zijn. Het, het kan fake zijn, maar misschien is het juist wel heel erg veilig... voor iemand zoals die uh, gek nu in Denver... door juist te denken dat het veilig is... en dan meer van je prijs te geven dan je misschien ja, heel doet... Vaak als je face-to-face die die mens... face maar niet We hebben, hebben meerdere Facebooken. Uh, ik, bedoel, ik heb die fenomenen ook gezien... Uh, bij, uh, bij mijn kinderen op de scholen in Amerika. Uh, ze hebben drie, vier, vijf verschillende Facebook-sites... Uh, uh, uh, die, die ze inrichten voor verschillende... Kringen van vrienden. Ja, ja. En uh, wij zagen alleen de bovenste, de buitenste. Als een kameleon mm. verschieten ze eigenlijk. En dan op het moment moment dat ze andere andere zie je dat ze praten. een andere rol spelen. Ja. Ja. Ja. Maar ja, Timmer, is er een profielschets te maken van zo iemand die, die, die zoiets doet? Ze hebben in Amerika een, een hele serie van dit soort uh, incidenten hebben ze dat gedaan. Hè, vanuit de recherche. Uh, ook met wetenschap ondersteund. En ze, hebben, ze zijn eigenlijk na een verloop van tijd tot, tot de conclusie gekomen. Uh, dat de verscheidenheid zo groot is zowel in historie als in intenties, et cetera... dat proberen daar een profiel van te maken... zodat je iets zou kunnen voorspellen... juist link is omdat je dan mensen uitsluit. Dus, uh, mensen die dit soort dingen uh, doen, uitsluit. Dus een profiel werkt niet. Uh, dus je moet eigenlijk een heel breed vangnet, uh, sociaal vangnet... Uh, en natuurlijk de vrijheid die we met z'n allen hebben verworven... individuele vrijheid, uh, die is dan heel veel waard. Alleen, hier zie je dus een keerzijde... Nou ja, dan is het dus echt zaak dat je in de omgeving... Kijk, zo iemand als deze knul, die uh, heeft dus een studie afgerond. Ik begreep dat hij met een promotieonderzoek uh, bezig was. Heeft op één moment, kennelijk ergens de afgelopen tijd... Uh, is hij sociaal en, en ook functioneel uitgeplucht, afgehaakt. Uh, ja, en dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Dan moeten we attent en alert worden. God voor Breivik ook, hè? die heeft ook zijn huis opgezegd... om geld te kunnen besparen, om weer uh, dat uit te kunnen geven... aan de voorbereiding van zijn aanslagen. Dat was de reden waarom hij bij zijn moeder is uh, gaan wonen. Ja, ik denk toch dat je dan met z'n allen, allen in dit soort gevallen moet denken: van ik moet hier iets achter gaan zoeken, ik moet hier iets mee. Maar het, en, en, het zijn natuurlijk wel acties die die mensen ondernemen. Het is niet zo dat iemand pissig is over het feit dat hij een slechte beoordeling heeft gekregen voor een scriptie en vervolgens ergens een ruitje intikt. Ik bedoel, nee, nee. er moet toch iets goed mis zijn Klopt. met de persoonlijkheid Nee, Zo spontaan van... is het dus ook meestal ja. niet. He, meestal heeft het een hele historie, maar het kan wel met zoiets beginnen. He, dus uh, kinderen die op school misfunctioneren, et cetera. En op worden een gepest, moment, bijvoorbeeld? Nou, dat soort dingen kan zijn. Uh, of het, uh, maar goed, in ieder geval... dan worden ze op een gegeven moment van school geschopt. Um, en dat is juist het moment uh, dat ze... Uh, dan help je ze dus met uitsluiten. Dan gaan ze juist uh, alleen worden. Dat dan moet doe je, dus je niet ze doen. juist de verkeerde kant op. Dan duw je ze inderdaad precies ja. de verkeerde kant op. Dat moet je dus niet doen. Dus ja. je moet die aansluiting houden. Ja. Ja. En we stellen natuurlijk ook de hoogste voorwaarden... aan veiligheid natuurlijk in onze tijd. Ik herinner me ook nog in mijn, in mijn jeugd dat als ik op, op de fiets uit, uit Den Bosch naar een van de omliggende dorpen fietste, dan werd het al gevaarlijk. Want je kwam uit Den Bosch en wat doe je daar? Huh. Um, want <laughs> ja, ik was de vijand en zij en de jongens uit het dorp waren mijn vijand. En, en uh, Dus de, de, de mate van veiligheid waarmee we kunnen leven in onze tijd is zo hoog, dat we dat we, dat we ja, met de mond vol tanden staan als dit soort verschijnselen gebeuren. Maar ja, het blijven natuurlijk ja, zeer sporadische incidenten. Het is wel heel sporadisch, maar je ziet dit soort incidenten door de tijd heen. Vanaf de, de jaren twintig, ergens in de jaren twintig is de eerste, als zodanig gedefinieerd... een gedefinieerde soort van um, um, spree shooting als, uh, als deze. Uh, je ziet het door de tijd wel exponentieel uh, oplopen. Het aantal van dit soort uh, incidenten. Dus het is echt wel. Uh, Spelen de media ah, nee, nee. de aandacht daar nou een rol? Want die Brijfnik die heeft aangegeven dat hij toch vond... dat iedereen moest zien waar hij mee bezig was. Ja. Die wilde zich constant verdedigen. Vandaag is besloten dat de komende 25 jaar... in ieder geval alle uh, opnames uit de rechtbank... die gaan de kluis in, die worden dus niet openbaar. Daar zal hij uh, ja, niet blij mee zijn. Mm -hmm. Maar spelen die media überhaupt een rol? De aandacht die hij hieraan schenkt? Tot slot. Ja, die media spelen een rol. Je ziet ook dat uh, uh, anderen die met dit soort gevoelens gedachten rondlopen... juist ook uit de media heel veel halen om dat te kopiëren... of in ieder geval uh, te, te gebruiken als inspiratie voor hun eigen uh, actie. In dat opzicht dus wel. Maar ja, je moet de media niet, natuurlijk niet de schuld geven. Nee, ja. natuurlijk niet, maar het nee, speelt nog wel. Goed, straks na tien willen we graag horen uh, ook, uh, van jou... of er nog wat uh, Lonely Wolves hier in... Uh, of ja, hoe zeg je dat eigenlijk? Lonely Wolves is het een goede woord. Lonely lo Wolves. Wolves, ja. ja sorry. Uh, of die in Nederland is er ook eventueel nog rondlopen... en of daar een profiel ja, niet van maar, te maken is. Ja, okay. ja gelukkig maar. <laughs> Dit uh, weekend wordt in Rijnsburg het VIF Pro Tournament gehouden. Een uh, internationaal toernooi is dat... waar werkloze profvoetballers zich in de kijker kunnen spelen... voor een tribune vol met scouts... Denny Hesp is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Contractspelers, die dan ook een team uitvaardigt. Dag Danny, hoe heeft Nederland het vandaag gedaan? Uh, heel erg goed. Uh, Nederland heeft uh, de eerste wedstrijd gelijk gespeeld tegen Slovenië. Uh, de tweede wedstrijd tegen Portugal gewonnen. En zodoende spelen wij morgen in de finale tegen Spanje. Nou, dat is heel erg mooi dat uh, deze spelers uh, ons dan toch maar kampioen kunnen maken deze zomer. Welke spelers zitten erin? Op het algemeen zijn spelers uit de Jupiler League. We hebben ook een tweetal spelers uit de Eredivisie die vorig jaar nog Eredivisie speelden. Dat zijn Moesle Lambertoglu van de Graafschap en Mauricio Niefeld van Excelsior. Maar over het algemeen zijn het jongens uit de Jupiler League. En hoeveel clubs zitten er dan echt op de tribune ook? Als het goed is, als de telling klopt, dan zaten er tussen de 36 en 40 clubs vandaag op de tribune. Goed, en uh, grote namen ook? Nou ja, goed, de Manchester City heeft zich ook aangemeld. Uh, daar, moesten we, daar keken we toch een beetje verbaasd van op. Maar goed, de, de, de, de meneer is toch geweest. Die heeft zich keurig met je voorgesteld en die is gaan, uh, gaan kijken. Maar goed, er zijn een hoop clubs uit, uit België, uit Schotland, uit, uit Frankrijk... Uh, uit Spanje ook een club en zelfs een club uit Azië. Dus wat dat betreft uh, is dat een perfect podium voor de spelers om zich uh, te presenteren. Nou moeten ze natuurlijk wel uh, kunnen spelen. En uh, ja, ook jij zit natuurlijk met een uh, bepaald aantal spelers dat je op kan nemen. Was het dringen voor ze om in het team te komen? Nou goed, wij spelen nu al, uh, al, al drie weken met dit team. Uh, we hebben 18 spelers ja, en we proberen de spelers gewoon allemaal evenveel tijd te gunnen. En natuurlijk is de ene speler beter dan de andere. Maar goed, we proberen ze allemaal even veel tijd te gunnen. En dan hoop je ook nog dat je een goed resultaat haalt. En gelukkig is dat de afgelopen week in de voorbereiding al wel gelukt. Door met overwinning op FC Os andere en op België. En vandaag ging dat ook goed. Dus iedereen heeft gespeeld en we hebben de finale bereikt. Nou, die is dan morgen voor al die grote manieren die dan ook op de tribune zitten, natuurlijk. Ja, nee, dat is hartstikke leuk. Voor de jongens ook. En deze jongens zitten toch wel in een ja, ongemakkelijke situatie, dat ze nog geen club hebben. En dan zie je gewoon door wat wij ja. organiseren, dat die, deze jongens gewoon weer vertrouwen krijgen, fit worden. En ja, en ze kunnen, kunnen presenteren aan scouts. Dus, dus dat is gewoon een, iets moois om uh, aan mee te werken. Danny Hesp, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Contractspelers. Vous avez un nouveau message. In de Radio 1 Sportzomer de Tour vandaag. Henk Lubberding. Ja, 153 renners aan de start. Tijdrit 53,5 kilometer. Wiggins de beste in het geel. 1 minuut en 16 daarachter Christopher Froome. Henk, de beste tijdrijder heeft het. Hoe gewonnen? Gelukkig, hè? Ja, nou... Nee, maar ook de, rennen. ook de beste renner. Ook de beste renner. Ja? Vind ja. ja, wel? Ja, ja. Ja. Is dat verhaal van Froome uh, of Wiggins uh, nu met deze uitslag ook voorbij? Van dat Froome misschien wel beter is dan Wiggins? Ja, kijk, als je je berg op uh, een paar keer laat zien dat je echt de beste bent... Ja. Dat wil nou niet zeggen dat je dan ook de Tour kunt winnen. Ik heb dat gisteren ook uitgelegd. Dat heeft met, uh, met allerlei druk te maken. En daar moet je dus ook mee om kunnen gaan. Ja. En dat is nog maar de vraag. Of zo'n jongen daar kan. en Of dat verstandig zou zijn om die jongen ook al in die rol uh, te plaatsen. Ik denk dat het heel goed is dat ze dat zo gedaan hebben. Ja. Maar je ziet het in de tijdrit. Uh, Geen wekens toch. Ik ben er heel blij om dat hij echt rijles geeft. En hij staat er ver boven. Ja. Ja. Na zo'n zware tour en nogmaals, wat hij allemaal moet doen na een etappe... wat vroeger niet hoefde te doen. Ja, dat kost ook nogal uh, energie en, uh, en concentratie. Ja, ik kan me voorstellen dit. Moet de toerorganisatie voor volgend jaar, om het misschien wat spannender te maken... een tijdrit minder in het schema opnemen? Of een tijdrit bergop, bijvoorbeeld, op een andere manier? Nou ja, maar ieder jaar uh, is, is uh, het, uh, het, uh, het routeschema niet hetzelfde. Ik vond het dit jaar uh, heel afwisselend, dat heb ik al aangegeven. En, uh, alleen, er waren wat meer uh, tijdige kilometers dan afgelopen jaar. Er waren er nu honderd. Ja, dus uh, dat zal volgend jaar best wel uh, een beetje aangepast worden. En ik denk wel iets minder, want dit was wel behoorlijk veel. En dat is toch een voordeel van, uh, van weekends geweest. En dat is ook de reden dat ze ook alle kaarten op weekends hebben gelegd. Dat is een voorbereiding in alles. En, en, dat, uh, ja, en dat vind ik ook heel normaal. En daarmee werd het ook zo saai gelijk, vond je niet? Ja, maar wat is saai. Uh, nou, deze tour... Ja, maar we hebben, we hebben toch Amsterdam ook. Uh, hoeveel jaar gehad? Vond je dat niet saai? Uh... Toen, was al, toen was het al van begin tot eind was het al bekeken, zaak. Ja. Ik vond dat, ik vond dat veel erger. En ja, dat maar toen had jaar, je toch jaar, jaar uit ja. hebben we dat meegemaakt. had je toch nog wel het gevoel dat er nog ergens een aanval het een of andere hoek kon komen. Maar dat had je hier halverwege de Tour. Had je dat gewoon niet meer op papier? Kon het nog wel, maar je zag gewoon dat het niet kwam. Ja, nou, ik, ik, ik zie toch heel veel dezelfde dingen. Alleen het parcours. Nogmaals, uh, was nu meer in het voordeel voor ook uh, andere renners. Kwalitatief goede renners die, uh, die voor etappesheers konden gaan. En niet alleen maar uh, sprintersploegen die met de sprinters uh, even het uh, klusje gingen klaren. Ja. Ja. Dus ik vind dat toch wel... Uh, maar volgend jaar zal is, is een andere tour zijn. Uh, komt hopelijk er weer bij. Nou, en die slecht groepen allemaal over. Maar ja, daar moet er heel veel berg op in zitten. Anders komt die jongen uh, sowieso... Uh... Ja, met moeite misschien op een podium, maar gaat niet voor de eerste plek. Nee, dus kijk, kijk, heel veel renners zijn toch wel beperkt. En Wiggins was altijd een beperkte klimmer. Maar ja, jongens, wat praten we over? Wat hij gewonnen heeft. Parijs-Nice, Ronde van Romandie, Dauphiné... en dan nu nog de Tour de France. In één jaar tijd. Nou, ik heb dat uh, Armstrong niet zien doen... Oh. En zo kan ik dan ook wel een partij opnoemen die dat in één jaar niet... waar ze de Tour ook winnen, dat ze dit even uh, neerzetten. Ik vind dat een knap staaltje. Ja, de Olympische Spelen moeten er ook nog aankomen. Wanneer hij uh, gefocust <gül> kan blijven. Ja. Ja. Luis dat, Leon Sanchez, daar wil ik het even over hebben. Die werd derde. Ja. Als hij nou de ruimte krijgt ervoor, kan hij dan de ergens kopman worden... met goede prestaties, denk je? Hij heeft een goede tijdrit, kan vaak mee in een ontsnapping. Ja, maar in het Hoge Bergen kan hij dat niet uh, waar, waar een weakness kan. En daar zal hij zich ook niet op toeleggen. Dus daar is, is niet het type voor. Ik vind het, ik vind het weer indrukwekkend. En dan kom ik weer bij Wickens. Dat hij als baanspecialist eigenlijk zich zo heeft ontwikkeld. Ja, tot uh, ronde renner En uiteindelijk een Tour de France kunnen winnen. Maar dat heeft met, uh, ja, met, met gigantische hard te maken. Achtervolgen is niet maar zoiets. En als je dat dan nog kunt uitbreiden met, met zoveel inhoud. Kijk maar naar... Uh, nou, Bosje bij ons, die, de, de sprinter, die dus ook al het, alles omgooit... en nu van de baan eigenlijk op de weg uh, wil presteren. Ja. En eigenlijk Kevin dus achterna wil. Ja, ja dat, dat kost enorm veel uh, tijd en, en, en trainingsarbeid. Ja, en, en dan is nog maar de vraag, uh, is dat lijf ervoor geschikt? Ja. Oh. Um, morgen, die rit van morgen, het gebruikelijke scenario natuurlijk. Iedereen doet het in het begin rustig aan. Dan gaan de truien, de bolletjes truien, witte trui, groene truien, gele trui... even uh, vooruit rijden. Krijgen een uh, glaasje champagne in de hand. Ja, Proosten voor ja. de fotografen. En rijden dan in de seconde richting de charles élysées Dan gaan ze ja, sprinten. Dat, dat en dan weet je allemaal. Dat en, weet je en, allemaal en dan ja. wint Cavendish. Ja, dat, en dat weet je nooit <laughs> zeker. Dat andere, dat heb je allemaal goed. Dat is 100 dat is zo. Maar wie er op de streep gaat winnen... Ik verwacht het ook wel dat Kevin dus uh, gaat winnen. Maar hij moet het eerst nog doen. En of hij die uh, super binnen heeft die hij voor uh, gisteren had... Dat, dat is nog maar de vraag. En dat is het mooie van, uh, van sport. Niet alleen de wielersport, maar Europa van sport. Dat niet alles voorspelbaar is. Ja. nou mooi. Maar we gaan, er wel, we gaan er wel vanuit. Want uh, die, die jongens die, uh, die hebben de smaak te pakken. Dus die gaan weer een, uh, een echt ouderwets uh, gaan we nu zien. Ja. Nou, nou, nou. Dan, moet ik nog, dan wil ik wel eens weten wie daar uh, klusje kan klaren. Buiten ja. Kevin dus dan geloof ik niet. Zou je zien dat er morgen een groepje van vijf weg blijft? Zeg? Voor het eerst, geloof ik, in nee, de historie. Ja, we gaan het zien. Die blijven niet weg. Dankjewel, Henk. Morgen, okay. laatste keer, tot dan. Ja, goed zo, doei. Eén uh, minuut over half tien geweest. De hoofd van het nieuws, Joris Toenitski.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 Leon de Winter over zijn liefde voor Amerika. En wat doet Mohammed B. in zijn nieuwste boek? En een teleurstellende tour was het voor Vakant Soleil. Maar eerst naar Feyenoord. Ja, want iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt... had een mooie dag vandaag. Het eerste won in een oefenwedstrijd tegen Dordrecht met 5-1. En daarnaast kwam er mooi nieuws van de vrienden van Feyenoord. De financiële nood wordt namelijk steeds kleiner in Rotterdam. Pim Bloklands van de vrienden van Feyenoord. Klopt, we hebben bekendgemaakt dat we de 30 miljoen winnen hebben gehaald... Waar we dus eigenlijk uh, ja, al een jaar lang mee bezig, anderhalf jaar mee bezig zijn. En we hadden gehoopt dat we dat uh, begin september uh, zouden bereiken. Maar we hebben dat inmiddels nu binnengehaald. Dus we hebben 30 miljoen in Feyenoord. Ja, want de laatste bekendmaking, uh, waar zat je toen? Toen zaten we op uh, 27. En dat was een paar maanden geleden. Dus we hebben echt moeten duwen, trekken, praten. Nou, ja echt heel veel uh, moeite moeten doen om toch die 30 uh, binnen te halen. Dat is gelukkig is dat nu uiteindelijk definitief. Het geld zal op de rekening en het geld zal ook op de rekening van Feyenoord. Heeft het succes van het afgelopen seizoen jou ook een, een, een steuntje in de rug gegeven? Nee, ik denk niet echt. Niet echt, want natuurlijk uh, niet vergeten, toen we begonnen... Ja, begon de recessie net een klein beetje in te zetten. Dus dan krijg je toch wel gesprekken van mensen die zeggen... ja, ik wil het best wel, maar ik wil toch nog even wachten. Ik kom er wel bij. En ja, dat werd natuurlijk steeds moeilijker. Dus op een gegeven moment had je de toezegging wel dat je de 30 miljoen zou gaan halen. Maar ja, je hebt het pas op, als je op de bank hebt staan, heb je het eigenlijk pas binnen. En dat is natuurlijk de laatste uit trekken en duwen geweest. Maar ik denk niet dat de successen van Feyenoord, sportief gebied... daar een beetje aan de mee begolpen. Wat betekent dit nu uh, ja, heel duidelijk voor de financiële positie van de club? Nou, het is natuurlijk een uh, simpel rekensommetje. Hè. Toen wij begonnen uh, zat Feyenoord dik in de 40 miljoen met een negatief uh, eigen kapitaal. Nou, wij hebben er 30 van binnengebracht. Uh, er zijn wat transfers gedaan. Dus nou, ik denk als je even wacht tot de jaarscijfers bekend uh, worden gemaakt van Feyenoord... Dat het er wel een stuk reuskleuriger uit zal zien. Maar we hebben natuurlijk nog steeds een negatief eigen kapitaal. En we blijven natuurlijk daarom doorgaan met de vrienden van Feyenoord. Want we willen natuurlijk er toch naar streven dat we een positief eigen kapitaal gaan krijgen. Want dan hebben we de mogelijkheid om ook weer investeringen te gaan doen. En die investeringen moeten natuurlijk op het, het veld gebeuren. Je hebt een hele mooie financiële stap gezet hè? Met, ja. met de vrienden van Feyenoord. Wanneer ben je tevreden? Ja, wanneer ben je tevreden? Eigenlijk ben je nooit tevreden. En eh, daarom blijven we ook doorgaan. We hebben dus gezegd van nou we willen voor september die 30 miljoen halen. Die hebben we nu gehaald, maar we gaan proberen naar de 35, misschien maar naar de 40 te gaan. Want elke euro die we binnenkrijgen helpt fijn natuurlijk om gezond te worden. En ik ben ervan overtuigd, ik ben er met veel mensen in gesprek die wellicht op termijn ook bij. Uh... De vrienden van Feyenoord zullen komen. En ik uh, blijf doorgaan tot uh, aan het gaatje, zoals ze zeggen. En dat is, uh, dan zijn we gezond. En dan gaan we nog door, maak je geen zorgen. Pim Blokland was dat van de vrienden van Feyenoord. Hier is een in Ik I think my role is to play my part. My playing safe for one can fall so hard. Everyone's got their opinion, man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 I'm Maar dit was het prachtige credo van Berthoff. Ik, ik hoorde dit een paar weken geleden, uh, voor het eerst op de radio. Oh, de hoort u overigens, ja. ja. En ik, ik schoot vol echt toen ik het eerste keer hoorde. Ik ben het meteen gaan opzoeken, want ik dacht... ja, dit is een, een nieuwe Amerikaanse artiest die ik gemist heb... om de een of andere reden. Het zal een groot, grote ster zijn. Bleek eens verdomme een hele jonge Nederlandse jongen te zijn... uit weet ik veel waar Harderwijk, geloof ik. Dus ik was verbijst ik, ik, ik, ik riep ook meteen mijn dochter erbij. Ik, had, ik ging meteen downloaden dit prachtige nummer. Ik zeg, je moet luisteren. Toen zaten we verdomme met z'n tweeën te janken. Toen, to, toen, ik het, toen ik het En nog steeds vind ik het, ja, iedere keer opnieuw. Uh, het is prachtig, er zit een melancholiek in. Maar ook een enorme, een enorme kracht, door, ook door die tekst... wat natuurlijk een beetje een variant is op, op I did it my way. Maar toch weer authentiek en nieuw. Ik vind het, nou ja, je hoort het, ik vind het prachtig. Groot fan. <laughs> nee, het mee naar Amerika. Je gaat toch naar Amerika? Ja, nee, ik koop. heb ook tegen me gezegd: tegen mevrouw, Dit is een van de songs die we onderweg, want we gaan, uh, vrijdag gaan we weg en dan gaan we een lange rit maken. Dwars door Meer. Ik zeg: Dit is een van de songs die we echt elke dag gaan beluisteren in de auto. Op repeat. Ja, zo is dat. Um, ja, van, van, van de muziek naar uh, een heel ander onderwerp: VSV. Ja. Mooie titel. Een titel van het nieuwste boek. Uh, Mohamed B. Theo van Gogh. Job Cohen, bah, uh, Bram Moskowitz, Jessica Durlach, of jouw vrouw, mocht ja. ik zeggen. Oof. En jezelf uh, komen we erin voor. Ja. Waarom schrijf je een boek met al deze mensen die, die er gewoon nog zijn? Dat boek kunnen lezen, kritiek kunnen uiten. je ja, eigenlijk helemaal kunnen zeggen dat het niet klopt. En jezelf er ook nog ja. eens een keertje in. Maar ja, dat, dat weten lezen dat het niet klopt. Kijk, wanneer je als lezer een boek opent, dan begint. Welke roman dan ook, dat begint met een soort geloofsverklaring. Hè. De lezer zegt, wanneer hij het open maakt tegen die schrijver... ik ben bereid te geloven in jouw fantasie, in jouw verbeelding. En die schrijver moet zo snel mogelijk aan die lezer duidelijk maken... je kunt me vertrouwen, het wordt een leuk spel. Ja. Zo begint elk boek, elk roman is, is deze onuitgesproken afspraak... maar wel een hele harde afspraak. En dat maak ik natuurlijk in het boek vrij snel duidelijk... van droom met mij mee, dat is een heel gek verhaal... Uh, er zit iemand in die, van wie we weten dat hij dood is... en toch bestaat hij in het dodenrijk. Want wij, ja. jij en ik, ik schrijver en jij lezer, wij maken een afspraak dat wij zomaar in het dodenrijk kunnen kijken. En bij die andere, al, al die andere figuren maken we ook de afspraak... we weten dat Job Kroen geen burgemeester meer is van Amsterdam. Maar in dit boek, in dit verhaal, is hij dat nog steeds... want hij is niet naar Den Haag gegaan. Dat komt ook in het boek aan de orde. Dat, dat er wordt gesproken in het geheim van... ga jij naar Den Haag, Job? Word jij de partijleider? Maar in mijn boek zegt hij, nee, nee, nee, want dat gaat helemaal fout. Ik geloof dat niet dat dat werkt. Ik uh, blijf hier. Ik blijf burgemeester. Nou, en dat is een spel uh, dat in dit boek wordt gespeeld. En als je bereid bent je daartoe open te stellen, inderdaad... te geloven in mijn verbeelding... ja, dan krijg je een grote uh, avontuur. Uh, maak je dan mee. Ja. Want in welk verhaal geloven wij in dit boek? In het, hopelijk in het verhaal dat uiteindelijk het toch... En nu hoor ik even heel abstract en praat ik even als iemand uh, die, uh, die, die, een, die geen achtergrond. heeft, maar ik, ik, dan uit ik me zo. Um, uh, dat er goedheid bestaat in de wereld, wat een enorm wonder is in, in deze rauwe kosmos, waarin we op de een of andere manier op een heel klein planeetje ergens kunnen leven. En, uh, en wonderen uiteindelijk draait het boek om een wonder. En ja, ik, ik heb al die woorden, al die pagina's nodig om je, om je daar te brengen waar ik je wil brengen. Dat je, dat je even de magie van een, van een moment met mij kunt delen. Dat is waar, waarvoor ik jarenlang mijn best heb gedaan. Voor de mensen die het niet hebben gelezen, nog niet hebben gelezen... in een notendop, uh, het gaat om een gangster... die uh, het hart krijgt van een priester, daardoor ja. langer blijft leven... en dan eigenlijk de goedheid zelf wordt door bij de bestorming van een, van een school, VSV heet die ja. school... Uh, ja, op te treden toch als bemiddelaar. En Het gaat om acht Marokkaanse jongens die de school bestormen... en de vrijlating eisen van uh, Mohammed B. Mohammed Boyeri, ja. de moordenaar van Theo van Gogh. Ja. Even in de hoek ja, opgeschreven. Dat is, uh, ja, en Theo. Dat is, uh, is de beschermengel. <laughs> ja. En Theo, Theo die krijgt de rol in het Dodenrijk. Uh, want die zit er al sinds 2004. Zit hij ongelooflijk. Is hij het enorm te keer aan het gaan daar? Hij zit nog steeds bij de intakebalie. Daar bij het Dodenrijk. Er nee, elkaar... is niks veranderd eigenlijk. Niets veranderd. Zeiken, zeuren, <laughs> zuipen, roken. Uh, een te keer gaan en beledigen. En hij krijgt eindelijk een nieuwe reclasseringsambtenaar. En die zegt Theo, dat kan zo niet langer. Je moet toch eigenlijk door. En dat vindt Theo eigenlijk ook wel en en hij zegt tegen hem: Nou, weet je, weet, je, weet je wat? Ik heb een idee. Jij wordt beschermingel. En Theo vindt dat het eigenlijk wel hartstikke leuk. Dat van die gangster. Van, van die gangster blijkt. Hij krijgt eerst een voorstel. Er zijn drie mensen. Die heeft die reclasseringsambtenaar, die priester, uitgekozen. Dus die priester, die op aarde zijn hart van die priester, klopt nog op aarde. Maar in het dodenrijk is hij de reclasseringsambtenaar ja. van Theo. Hij zegt: Ik heb drie mensen uitgekozen. Jij mag kiezen van wie jij de reclasseringsambtenaar wordt. De eerste is. Ajan is Jali. Nou, en Theo gaat de keer en zegt: Goh, dat wij van op aarde carrière gemaakt over mijn lijk. Nee, doe ik niet. De tweede is Leon de Winter. Nee, zegt hij. Dat is een charlatan. Dat is een fraudeur. Dat is helemaal, eh, niks. Nep, nep schrijven. Helemaal niks. Weet ik ook niks mee. Nou ja, dan. Jouw moordenaar, zegt hij. Reclameeringsambtenaar tegen Theo. En Theo zegt: Nee, dat kan ook niet. Dus hij we weigert ze alle drie en dan. Zet de reclasseringsambtenaar de priester op de man. Die hij, waarvan hij sowieso wilde dat Theo zijn, bescherm, zijn bescherming al werd. En dat is die gangster die het hart heeft. van die dode priester. In het Dode Rijk, die daar de, de, de reclasseringsambtenaar is. Ja. En als je bereid bent dit spel mee te spelen als lezer. ja, dan krijg je spanning en sensatie. Ja. <laughs> Ayane Hishiali die komt er dus niet in voor. Dat is ik wel, ik wel nee. opmerkelijk, eigenlijk. Want je gaat er nu zo snel, uh, ga je eroverheen. Maar... Nou ja, ze komt. Ze, ze, ze, ze wordt een paar keer komt ze aan de orde. Uh, via, via Theo. Nee, maar, maar ook ik vond, de motivatie. Ik vond, nee, de nee, de ja, motivatie die ik, je net laat vallen. Omdat, Zit, is, dat je, is dat een beetje een eigen me mening die nee, erin doorventileert? Nee, nee, nee, nee, want er zitten heel veel meningen in die niet mijn meningen zijn. Om, maar ik heb mij ondergeschikt gemaakt aan de verschillende stemmen. Ja, maar je bent schrijver van het boek, dus je hebt bepaald ja, maar, wat er te staan. Desondanks maak je je als schrijver ook ondergeschikt aan personages. En Ayaan had in dit boek gewoon geen plek. Daar ging het niet om. Het ging uiteindelijk om om het, de, de, de verschrikkelijke gebeurtenissen die in Nederland plaatsvinden in dit boek... een aanslag op de stopera, de bezetting van een school... en met als, als, als draaipunt uh, ja, de inzet van uh, ja, Bouyeri moet vrij... de moordenaar van Van Gogh moet vrij. Dus dat betekent dat ik, dat ik Van Gogh op een gegeven moment in dat boek moest hebben. Maar als ik Van Gogh erin had, dat was natuurlijk voor mij dan de vraag... ja, maar hoe dan? Want hij is er niet meer. Dus de, daaruit ontstond het idee van ja, ik moet de dodenrijk hebben. Maar als ik Van Gogh erin had ja, wat dan moet ik er zelf eigenlijk ook maar in. Want het is het ook niet, niet in balans om op deze manier om te gaan... met iemand die niet die in werkelijkheid, buiten dat boek, natuurlijk niet meer kan En dat praten. allemaal voordat het verhaal was ontstaan? Dus die namen waren er eerder eigenlijk voordat het verhaal... Ja, je moet van. je voorstellen, ja, ik, ik, ik ben twee jaar bezig geweest met lijsten maken. Met scenelijsten. Dus continu, twee jaar lang, iedere keer weer me afvragen... hoe zit dit boek in elkaar? Want ik... Ik ging een boek schrijven, want ik wist, dit heb ik nog nooit eerder geschreven. Ik zal het dan ook nooit meer kunnen schrijven. Want dat is een methode, dat, doe je mee, dat pas je maar één keer toe. Hoe zit dat boek in elkaar? Wat is scène 1, wat is scène 2? Dus ik heb iedere keer, twee jaar lang echt... En ik, en ik wist, het, ik heb ergens tussen 30 en 40 hoofdstukken nodig. Dus iedere keer heb ik, <laughs> dag na dag... maar zitten puzzelen en zitten kijken, wat, hoe moet dit in elkaar steken? En toen ik het gevoel had, nu weet ik hoe het moet... Nu ken ik al die personages. Nu weet ik wat ik met Piet Hein Donner moet doen in het boek. Nu weet ik welke rol ik zelf heb in dat boek. En mijn vrouw en, en Bram en Eva Jinek. Nu ga ik aan de slag. En waarom kies je voor deze verhalen en Wat wil je hiermee aantonen? Nou ja, wat, wat je helemaal aan wilt tonen... is hoe mensen zich gedragen natuurlijk onder extreme om, omstandigheden. En dat is iets wat natuurlijk ook een verrukkelijk aspect is van, van mijn vak. Maar wat überhaupt natuurlijk ook bij lezen hoort. Om je voor te stellen dat, dat je... Uh, dat hoort bij moderne literatuur. Je, je leest iets, je, je, je opent jezelf voor situaties... Die je, die, je, die je vermoedelijk nooit zult ervaren... en waarbij je toch de emotionele echo's van dat alles tot je toelaat. En je voortdurend afvraagt, hoe zou ik onder die omstandigheden zijn? Uh, en dat begint natuurlijk bij mij als schrijver. Dat is waarvoor ik me open van: Zou ik dit kunnen wat, wat mijn hoofdpersoon Max Koon... mijn fictieve misdadiger, de crimineel die nooit gepakt is... Um, die het hart heeft gekregen van een heilige man. Zou ik me zo kunnen gedragen? Ik, ik denk het niet. Maar het was wel een enorm avontuur voor mij... om me dat allemaal voor te stellen. Heeft nou die relatie met Theo van Gogh... tijdens leven een rol gespeeld in dat geheel? Want het lijkt alsof ja, je zeerlijk. ook een beetje afrekent met het verleden... waarin je zegt, nou ja, hij is tegen mij tekeer gegaan als een beest. En nu uh, schets ik hem in dat dodenrijk. En ik laat hem noten Zijn is dus een eigen moordenaar, die laat ik hem vrijmaken. Nou nee, zover... Komt het niet of schoon ik dat eigenlijk niet moet zeggen? Nou, we moeten um, het nog lezen. Ik heb het ook nog, ja, nog nee, gelezen. Uh, nee, maar het is geen. Dat dacht ik wel aanvankelijk. Dat, het, dat Toen ik dat eerste hoofdstuk schreef dacht ik... En, en nu ga ik hem echt fors aanpakken. Maar ik begon Theo leuk te vinden. De Theo, in ieder geval die ik me voorstel. Die ik verzonnen heb in dit boek. De, de, mijn, mijn idee van Theo in het dodenrijk... Ik begon steeds meer, meer sympathie voor hem te krijgen. Als hij en en lees daar, wat zou die zeggen? Wat zou hij tegen je zeggen? Ik, ik, ik, nou ja, er, zit een, er zit op een gegeven moment een confrontatie in het boek. Ik, ik, ik, ik spreek hem. Een, een, een gesprek dat in werkelijkheid nooit heeft plaatsgevonden, want ik heb hem in al die tijd nooit gesproken. Ik heb hem persoonlijk nooit ontmoet. En op het einde van het boek zit er eindelijk eens een keer een soort ongemakkelijk, gek, een beetje zenuwachtig, gespannen gesprek in, maar wel met. Met een soort wederzijds respect en ook iets van, van lol erin. Ja, en nu, nu ik erop terugkijk. Uh, uh, ja, ik, ik vind het, vind het verschrikkelijk dat ik, hem, dat ik hem in werkelijkheid nooit heb gesproken. En hem dus ook in werkelijkheid nooit heb kunnen, de huid heb kunnen volschelden. <laughs> en, dan, en, en ook nooit heb kunnen zeggen: Nou, laten we nou maar wat gaan drinken. Het was een bijzonder mens. Ja, eh, Jaap Timmer, die wil toch graag gevraagd. Schrijf hem even op, want we willen de tijd geven alleen om erop te kunnen antwoorden. En die tijd die hebben we nu gewoon even niet. Dus bewaar hem voor na tienen. Goed. Voor de wielerploeg eindigt deze Tour de France ja, toch wel in een teleurstelling. De ambities van de ploeg om een goed klassement te rijden werden niet verwezenlijkt. Steven Dalebout sprak met manager Daan Luijks en hij vroeg hem waar het mis ging. Nou ja, kijk, als, als je na de eerste week alles volgens plan hebt zien verlopen... Uh, misschien alleen een tegenvallende lasten in de tijdrit, maar voor de rest alles volgens plan. En vervolgens uh, zie je een massale valpartij van 120 renners waar zes renners van je bij liggen. En uh, dat kost je uiteindelijk vier plekken. Ja, dan is het al heel veel verklaard. Wat even voor, voor de duidelijkheid, wat was, wat was het plan? Waarop gingen jullie weg? het Pools als klassementman of waren er meer plannen? Nee, we, we hebben gecommuniceerd dat we gingen voor een ritoverwinning. Uh, maar ons hoofdtoel was eigenlijk Woud Poels een klassement krijgen... omdat we eigenlijk er van overtuigd waren... dat Woud bij de top 15 zou kunnen rijden van een Tour. En daar was hij echt klaar voor. En dus was die eerste week wat jullie betreft uh, heel anders dan vorig jaar. Jullie vielen niet aan, jullie, jullie hielden je koest. Ja, dat was heel vreemd voor ons. Normaal gesproken proberen wij bij heel veel ontsnappingen mee te zitten. Omdat we meestal gokken dat je vooruit blijft. En nu hebben we echt geanalyseerd van wat is de kans dat deze rit uh, eindigt in die een mastersput. Als really hij een redelijk grote kans is dat hij zou eindigen op een mastersput, gingen we niet mee. En dan krijg je een beetje vreemde reacties in onze groep. Want onze groep is bekend om mee te springen. En die zeggen dan vervolgens van ja, Daan vreemd, vorig jaar moest ik mee en dan mag ik niet mee. Ja, dat was inderdaad ons plan. In de eerste week mocht niemand in de kopgroep. Want er was dat hogere doel, Wout Poels. Uh, Wout Poels valt dan uit op een enorm vervelende manier. Dan moet er een, een switch gemaakt worden, ook qua ploeg. Er moet een andere aanpak komen. Wat, wat was die aanpak en hoe heeft dat uitgepakt? Ja, de aanpak was dan terugvallen op wat we normaal gesproken doen. Gewoon vrij buiten aanvallen en kijken hoe ver dat we kunnen komen. Alleen, uh, die val had niet alleen tot consequentie dat uh, Wout Poels uit koers was... maar dat er ook nog drie andere renners heel zwaar gebaseerd waren. Westra, Ruijf en Larsson. En we wisten gewoon van ja, dat wordt heel erg moeilijk. En je hoopt natuurlijk steeds uh, rustig halen, dan is het goed. Maar ja, ze hadden gewoon de rustig niet. Ze waren gewoon helemaal, uh, helemaal stuk. En als je dan naar Hogeland kijkt. Um, vorig jaar zat Hogeland in de kopgroep. En uh, die deed tot het einde mee. Alhoewel dat natuurlijk die ene, dat die ene keer dat hele vervelende voorval was met het prikkeldraad. Waar hij ingereden werd. Um, maar nu leek het wel alsof nou ja, in de kopgroep zitten eigenlijk het hoogste haalbare was. En het daarna klaar was bij, bij de eerste de beste beklimming. Viel dan Hogeland eruit. Ja, maar ik denk ook dat het totaal andere kopgroepen waren. Vorig jaar waren het meestal renners die vroeg aanvielen. En de klassementsrenners komen in de finale. Door die hele grote valpartij zijn er heel veel toppers uh, zijn uitgeschakeld tot het algemeen klassement. Gewoon allemaal, die gaan allemaal voor de dag zegen. En die zaten nu in de kopgroep samen met Johnny Hoogland. Hoogland was dit jaar even goed als vorig jaar? Ik denk dat de Hoogland iets minder was, maar niet heel veel minder. En hij is gedurende deze tour echt gegroeid, want hij is nu echt gewoon goed voor mijn gevoel. Maar hij komt ten opzichte van de toppersberg op, komt hij tekort. Westra die had natuurlijk ook fysiek leed, maar die was ook gewoon niet zo goed als, voor, als bijvoorbeeld in dit voorjaar uh, bij Parijs-Nice. Dat, dat, dat, dat zegt hij zelf ook. Nou ja, Hij gaf zelf aan van uh, ik heb nu niet de juiste benen zoals ik in Parijs-Nice had, maar tegen de tijd dat het echt moest gebeuren was het eigenlijk al afgelopen. Hè? Maar, maar moet je dan niet ook concluderen, behalve, de, want ja, jij haalt heel erg de pech aan, maar moet je niet ook concluderen dat het niveau gewoon te laag was, lager dan uh, het naar wens zou zijn geweest? Natuurlijk, kijk, wij hadden ook liever hier gezien dat Westra uh, uh, zo goed was als een Parijs-Nies. Alleen, uh, ik denk dat je in een ronde groeit. En deze ronde ook, je, je groeit erin zoals we vorig jaar ook in de Tour groeiden. We werden echt beter. En nu leek het wel of alles wat, wat vorig jaar de goede kant op viel, het dubbeltje, nou de andere kant op viel. En uh, het ging gewoon niet zoals het moest gaan. De Radio 1 Sportsomer. De Festivaltent. Ja, die festivaltent staat voor de tweede dag op rij bij de Zwarte Cross in de Achterhoek. Het is natuurlijk een festival vol met uh, bier en rock'n'roll, maar er gebeuren ook andere dingen. Zo uh, worden er op de theaterweide heuse colleges gegeven in moeilijke thema's als nanotechnologie. Hoezo moeilijk? Anne van der Veen staat voor ons op de Zwarte Cross. Is het al wat stiller dan uh, gisteren bij jou, Anne? Ik heb misschien het enige rustige plekje gevonden op de Zwarte Cross. Dat heet de Universitent. En daar staan twee mannen een beetje met elkaar te overleggen. Volgens mij voor het programma van morgen. Maar ik ga luister heel even mee. Elf spelen en half twaalf moet ik zelf een Ja, En dan hou ik het half één het verhaal ja, over ja? ja, Oké. Okay. Nou heren, stel jullie maar even voor. Volgens mij heet dat uh, met de hele titulatuur. Wil je echt dat helemaal weten? Uh, ja, ik ben professor, dokter, ingenieur. Dave Blank en ik ben professor, dokter, ingenieur Guus Reinders. Dat is een hele mond vol. En hoe begint zo'n college? Nou, Zo'n college begint dat hier mensen al zitten. Die komen hier naar binnen ook voor de muziek, want dat vinden ze hartstikke leuk. Dan zitten ze hier en dan worden ze eens geconfronteerd met een hoogleraar die over een eigen vakgebied kunt praten. En dat vinden de mensen erg leuk. Dus de meeste mensen blijven ook gewoon zitten. zijn geboeid 20 minuten hier in deze tent. En zelfs mensen komen binnen en die horen dat, komen ook naar binnen. En uh, nou ja, dan, uh, daarna is het verhaal afgelopen en dan begint de band weer te spelen. En dan krijg je weer een ander publiek. En dat loopt de hele dag door. Geef ze maar een zijntje. Oké okay, Ronald, begin maar. Waarom doen jullie dat hier? Is dat uh, zieltjes binnen? En wij, wij vinden het erg leuk om over ons vak uh, te praten. Wij uh, praten natuurlijk heel veel met vakbroeders. Maar het is erg leuk om uh, en ook erg goed om uh, de mensen die niet zozeer in dit vak zitten uit te leggen wat nanotechnologie voor hen in de toekomst gaat betekenen. Een beetje ook uh, zorgen dat de mensen, meer mensen beter gaan studeren. Natuurlijk ook, hè, want er zit natuurlijk achter. Maar uh, het is ook wat Gus zegt, het is ook vooral geweldig leuk om te doen. Mooi meegenomen is dat Guus dus ook nog echt het licht ervoor komt. Dat klopt, ik ben op de fiets. Nu ben jij dus hoogleraar geworden. Maar zo'n dorp, hè? Want uh, we zitten nu op de Zwarte Cross, het is heel groot, het zijn honderdduizend mensen. Maar zo'n dorp is natuurlijk klein. En als zo'n slim jongetje voelde je daar eigenlijk wel thuis. Ja hoor, ik uh, voel me er heel erg thuis. Uh. En uh, naast uh, dat slimme jongetje ben ik ook gewoon Guus, ben ik ook gewoon vader, ben ik gewoon echtgenoot, ben ik gewoon een vriend, ben ik gewoon een buur. En uh, dan merk je dat helemaal niet hoor, dat ik hoogleraar ben. Terwijl Playing L Street speciaal voor Radio 1 nog even een liedje speelt, uh, zijn er natuurlijk meer bands op de Zwarte Cross. Waaronder Beef, die staan op de Reckey weiden. Maar dat is wel bijzonder, want Beef was eigenlijk uit elkaar gegaan drie jaar geleden. Voor die tijd hadden ze grote hits en werden ze wel de Reckey-sensatie na Doe maar genoemd. Maar opeens waren ze gestopt en vandaag dus de reunie. En ik ben daar even gaan kijken. Mono, mono, mono, mono. Mono, mono, mono, mono. Hij is nog niet, uh, die rasp ben ik nog niet tegengekomen. Maar zo uh, gooi ik hem los. Pieter Bot, ja. we zitten vlak voor het, uh, voor het optreden. Ja. Het tromgeroffel zwelt aan in mijn hoofd, kan ik je verklappen. Het wordt spannender en spannender. Maar uh, zo direct is het weer tijd, na drie jaar, om met de boys te gaan uh, rocken. En nu zei je al, ik ben een beetje gespannen. Maar wat gebeurt er met jou als je een beetje gespannen bent? Oh. Ja, dan gaat mijn stem en dan denk ik, oh, mijn stem. weet je. Dat zijn die kleine spanningen. Ik ben niet zenuwachtig. Ik ben er zelfs klaar voor en eager en ik wil. En, uh, maar het is wel hoog. Het is hoger dan dat ik nu bij jazzers zing. Dus dat was wel een spanning ik zei van oh. Ja, wat ik zeg als zanger wil je niet eh, eh, eh, doen, maar je wil. Eh. <laughs> Never knew what's in it, love. What's in it for me? I figured out the figure of love and get to. Ja, dat lukt wel. <laughs> Een aantal jongens in de band die hadden het echt niet meer van de zenuwen. En die dachten echt van, oh, hoe gaan we reageren? Want we spelen ook weer in de oude formatie, met de oude, onze eerste drummer, zeg maar. En uh, die is wel uit de band gegaan met, met strubbelingen. Dus het was even spannend, van oh zijn die strubbelingen weg? Ja, de strubbelingen zijn weg. En gaan we praten? Nee, we gaan niet praten, we gaan door, weet je wel. De spanning ligt niet alleen bij mij, ligt eigenlijk, ik merkte het heel erg bij de groep. Zo van, oh, wat gaat er gebeuren en hoe reageren we op elkaar? So much trouble in the world. Ik heb uh, de universiteit ondertussen verlaten, want het is nu een paar minuten voordat het gaat beginnen, hè? Hoi! Hey. Ja, toch? Dit is geen tromgeroffel meer. Dit zijn gewoon marcherende menigtes, en uh, wat ik allemaal in mijn hoofd hoor. En doedelzakken en vlaggen gaan omhoog. En ja, het zijn nu nog een paar seconden en dan gaan we spelen. En zijn ze er allemaal? Ja, ze zijn er allemaal. Ze zijn, hebben allemaal de Eye of the Tiger. Meer Eye of the Tiger dan Rocky Bilboa in Rocky 3. Dus uh, je hoort het uh. allemaal. En wat wordt het eerste nummer? Het eerste nummer is uh, Stop That Train. En dat is een instrumentaatje, zeg maar een introotje. En dan is het Trip In. En die begin ik met Madame, eh, eh. Monsieur. een soort van Welcome, Bienvenue, Welcome. Heel veel succes. Ja, heel veel plezier. Doei. Ja, zo pikken we toch nog mooi die eerste tonen van Beef mee bij de Zwarte Cross. Anne van der Veen deed verslag. Straks het laatste uur van deze sportzomerzaterdag. Met het manchetknopen van Steven van Eyck. Herinnert u zich dit nog? Maarten van der Weijden wordt olympisch kampioen.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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNortyJazz.com. Dit is Radio 1.